Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na uren overleg heeft het kabinet gisteravond geen deal gesloten over nieuwe asielmaatregelen. Daarom wordt vandaag verder gepraat. Het is de bedoeling dat er snel een plan komt om de asielinstroom in te perken. Maar VVD en CDA willen een hardere aanpak dan D66 en ChristenUnie. De druk wordt flink opgevoerd, vooral door de VVD. Premier Rutte wil dat er uiterlijk vrijdag afspraken worden gemaakt. En dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de staat Oaxaca, in het zuiden van het land. Het lijkt erop dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor. De bus viel daarna ruim 25 meter naar beneden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Mexico is onder de slachtoffers een kind van anderhalf jaar oud. Ook raakten 20 mensen gewond bij het busongeluk. In Frans Guyana is de laatste Europese Ariane 5-raket gelanceerd... Daarmee komt na 27 jaar een einde aan deze generatie raketten. De Ariane 5-raketten voerden veel commerciële raketlanceringen uit, maar ook bijzondere onderzoeksmissies, zoals het lanceren van de James Webb-ruimtetelescoop. Aan boord van de laatste Ariane 5-raket waren twee communicatiesatellieten. De opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6, wordt nog gebouwd. Europa zit dus voorlopig zonder eigen raketten voor ruimtelanceringen. Er wordt steeds minder huishoudelijk afval weggegooid. De gemeenten hebben afgelopen jaar ruim 8 miljard kilo ingezameld. Dat komt neer op bijna 460 kilo per persoon. Het laagste niveau in bijna 30 jaar, meldt het CBS. Vooral groente, fruit en tuinafval werd minder opgehaald. Volgens het CBS heeft dat te maken met de droogte van vorig jaar. Het weer vannacht opklaringen en het is droog. Het komt af naar een graad of 11...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 Je wil en hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het de vader en om je mond de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen, oh, ik kan veel beter zwijgen, je kan een merken hoe ik bekijk, wat van je denk, je ogen steeds ontwijf. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen thuis van jou, waar voer ik u leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook nog een Ik Je kan me raden wat je zegt zelfs als ik je vertel en Dat op je van, maar ik kan veel beter zwijgen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 Weet eens wij Punt 9 is... Zon, Zee, Zandvoort...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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein, dit hart ik heb het pas gekregen, een tweede hand. tweede hand. Je blijft geen gouden koop, ook al had je wel de kans. Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast verspaard, dus wees maar lief, het kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet te doen. Bye. Just I reserve empty pages, feelings gone astray. But she will say.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 to the distant shore we won't hesitate break down the garden gate there's not much time left today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 Blame, fell and cried, a bitter meeting of goodbye, it's the fortune of July, skin and bones are left behind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 Om wat ze doen, zal ik ooit nog dromen, net als. than you ever thought I was. You FM. Zie FM Zandvoer. FM Zandvoer. 106.9 FM. FM. me